Ik wil de vergadering uh, graag uh, openen, uh, allereerst uh, in dit geval denk ik uh, welkom aan alle mensen op de publieke tribune en we weten ook dat er veel mensen, uh, zeker in uh, Groningen, met ons uh, meekijken vandaag, dus die wil ik ook maar even via de publieke tribune welkom uh, heten, natuurlijk ook welkom aan de minister, uh, want zoals dat hier gebruikelijk is, is de minister de gast uh, in ons huis en welkom. Uh, ...aan uh, de collega's. Uh, ik weet niet of we al helemaal op sterkte zijn... ...maar ik verwacht in ieder geval dat alle fracties zullen uh, meedoen uh, aan het debat. En daarom wil ik vooraf u meenemen uh, in uh, de orde uh, die ik niet ter discussie stel... ...maar wel met u wil delen. Uh, en dat is namelijk het volgende. Uh, we nemen een uur, dus tot elf uur, voor de eerste termijn van de Kamer... Ik begin een beetje streng, dus ik geef u spreektijden van vier minuten met één interruptie in tweeën. Mochten we in dat uur merken dat we snel genoeg gaan, dan kunnen we het aantal interrupties uitbreiden. Maar ik begin even met één, want ik kan beter uitbreiden dan inperken. Dan nemen we een uur voor de eerste termijn van de minister en dan hebben we nog een uur over voor de tweede termijn. Want het lijkt me buitengewoon onbevredigend als we dit debat zouden beëindigen uh, zonder een tweede termijn. Dus u kunt allemaal met mij aan twee kanten uh, kijken. U ziet dat de ene klok één minuutje meer heeft uh, dan de andere. Uh, dus dat is de enige speelruimte uh, die we hebben waar u, u kijkt. Maar u kijkt op de goede uh, klok volgens mij. Uh, en zo gaan we het uh, doen. Het was niet de bedoeling om een discussie te ontlokken... dus dat wou ik eigenlijk ook niet van de tijd af laten gaan. Voorzitter, mag je ook je, uh, je interruptie leveren voor een minuut extra spreektijd? Zou u dat willen toestaan? Ja, maar ja, als u dat zelf wil, dat is dan vrije keuze. Ja, Oké, okay, dan doen we dat zo. De coulantie wil ik wel vertellen. Um, dan beginnen we met mevrouw van Tongeren van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de afgelopen week gezien in de bankensector... wat er gebeurt als je het advies van je toezichthouder negeert... of als je een toezichthouder hebt uh, die eigenlijk een papieren tijger is... In dit geval van het Groninger Gas hebben we een toezichthouder die een vrij duidelijk advies afgegeven heeft en gezegd heeft minder winnen of zelfs de winning stoppen. We hebben ook een motie zo'n beetje door heel provinciale staten gedragen die we gisteravond gekregen hebben. Alle partijen die ook hier aan tafel zitten zo'n beetje die zeggen van eh, verminder die winning. En als ik dan hen daar de verhalen van gisteren in de hoorzitting, in de kranten, op tv... ...ook de mensen die ik zelf gebeld heb in Groningen, als je dat hoort... ...dan is de bezorgdheid daar zo ongelooflijk hoog. En de verhalen, ook hoe schade in het verleden afgehandeld werd... ...zijn hemeltergend, maar ook de angst. Hè? Waar moet ik met mijn konijnen heen als je toevallig een konijnenopvang runt? Dus dit als, als eerste opening... Waarom wordt er nu pas serieus werk gemaakt van onderzoek naar zwaardere bevingen? Want de KNMI heeft dat in haar eigen rapport al in 2006 genoemd... dat er een stevig verband zit tussen zwaardere bevingen en sneller winnen. Uit buitenlands onderzoek, wat ik gisteravond had gegoogeld met behulp ook van een student... was dat als in 1990 bekend. En ik ben dus heel benieuwd wat de minister gaat zeggen van het feit dat er pas in 2013... Nu een jaar uitgetrokken moet worden voor onderzoek van dingen die we al lang aan hadden zien kunnen komen waar de KNMI in 2006 voor gewaarschuwd heeft en het staatstoezicht op de mijnen in 2009. Dat geeft toch de bevolking in Groningen niet echt het gevoel van hier zit een, een, een regering en een toezichthouder die onze veiligheid heel serieus nemen. Dan zou ik van de minister graag willen weten of de technische commissie bodembeweging een advies gegeven heeft en wat dat is. En als ze dat niet gedaan hebben waarom er geen overleg met hen geweest is. Hetzelfde speler die ontbreekt is de Mijnraad. Heeft de Mijnraad geadviseerd? Heeft de minister de Mijnraad om advies gevraagd en zo? Nee, waarom niet? Um, dan krijgen we in de brief van de minister aan de orde... Dat het advies opvolgen dat dat eigenlijk niet kan. Want we hebben contracten liggen. De aardappels in Nederland worden anders niet meer gaar. En het is slecht voor de schatkist. Maar als dat zulke zwaarwegende over argumenten zijn. Dat de winning niet stopgezet kan worden. Dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat het staatstoezicht op de mijnen zou adviseren. Als de bevingen dan zes zijn of zeven of acht. Dan zijn die argumenten er nog steeds. Of... En dat is wat de GroenLinks-fractie denkt. Zo zwaar zijn die argumenten eh, niet. En eh, contracten hebben de force majeur erin. Voor de Nederlandse piepers hebben we maar een veel kleiner... Eh, 10 miljard eh, kuub gas nodig voor ons eigen gebruik in de huishoudens. En ja, de schatkist. We hebben gezien wat er kan als een bank omvalt. En wat is belangrijker dan de veiligheid van je bevolking. Als je bevolking niet meer op de overheid kan rekenen voor de veiligheid... Zo zeg ik via de voorzitter, minister, in welk land leven wij dan? U heeft nog een halve minuut. Dan heeft GroenLinks gisteren ook een voorstel gelanceerd. Het vertrouwen in Groningen is behoorlijk weg. Stel in ieder geval, stop de gaswinning, verminder de gaswinning, maar stel in ieder geval een ombudsman aan. Met een fatsoenlijke staf die oude schadegevallen, huidige schadegevallen, problemen met formulieren, problemen met verzekeringen. Op een manier kan helpen bemiddelen, afhandelen, uitzoeken. Zodat de bevolking weer wat vertrouwen terugkrijgt in de autoriteiten. En eh, je hoorde het ook het vertrouwen in Shell en ExxonMobil verenigd moet nu in de in kamp, de zin, is heel de lijf, erg laag. Dus helaas in mijn uh, korte inbreng is dat wat ik wil vragen. Dank u wel. Uh, dan ga ik naar mevrouw Mulder van de CDA. Voorzitter, bedankt. Vorig jaar augustus hadden we een aardbeving in Groningen. En bijna twee weken geleden informeerde de minister ons over de uitkomsten van het onderzoek over deze beving. En ook toekomstige aardbevingen. Als noordelingen en voormalig inwoner van de provincie Groningen was mij de ernst van de situatie wel direct duidelijk. Maar wat leeft er dan bij de mensen? Dus je gaat naar Loppensum en je hoort wat er allemaal wordt gezegd en je wordt gewoon diep geraakt. Voor het CDA is het duidelijk dat de veiligheid van onze Groningers voorop staat. En dat we allemaal de lusten hebben, dat we dan ook allemaal de lasten hebben... Voorzitter, deze week hadden we een technische briefing en daaruit bleek dat de kracht van de beving in de toekomst mogelijk niet beperkt blijft tot vijf op de schaal van Richter. En daarmee is mijn ongerustheid alleen maar toegenomen. Tegelijkertijd is het een papieren onderzoek geweest en hebben wij, net als de minister, behoefte aan een nader onderzoek in het veld zelf. Voorzitter, gisteren hadden we een onderzoek met inwoners en vertegenwoordigers uit Groningen en hebben we vragen aan hen kunnen stellen. Na aanleiding van deze informatie, al deze informatie, hebben we nog een aantal vragen aan de minister waarop we graag een antwoord zouden willen ontvangen. Voorzitter, uit de hoorzitting gisteren bleek dat de burgemeester van Loppersum en dus de gemeente de afgelopen jaren slecht geïnformeerd is. Over de ontwikkelingen in de bodem onder de gemeente en de risico's die de gemeente en dus de inwoners liepen. Het CDA vindt dit niet acceptabel. Op de vraag of de informatievoorziening nu wel goed geregeld is, kregen we terug dat het ook nu nog niet helder is wie welke informatie op welk moment hmm. ontvangt. Wij willen graag van de minister horen hoe hij ervoor gaat zorgen dat de informatievoorziening vanaf nu wel goed gaat verlopen. Voorzitter, tijdens de hoorzitting werd door, gisteren door een van de gasten gemeld dat de 100 miljoen euro van de NAM geen maximum is voor preventieve maatregelen. Klopt deze informatie? Aan welke maatregelen aan de huizen denken de minister en de NAM? Welke criteria gaat de NAM daarbij hanteren? Wat moeten we ons daar nou precies bij voorstellen? Zijn fundering ook onderdeel? Voorzitter, tijdens de bijeenkomst in Loppersum... heeft de minister toezeggingen gedaan aan de bevolking... om nadere onderzoeken te doen. Naar de effecten op de dijken en de kosten daarvan. Ook zal er een onderzoek komen naar de gevolgen... voor de waarde van de woning in het gebied. Wat CDA betreft komt er ook een onderzoek... naar de economische consequenties en de imago van het gebied. Ook willen wij weten wat de effecten zijn op de bedrijven... en specifiek de havens in Groningen. Graag ontvangen we van de minister een schriftelijk schriftelijke uiteenzetting over alle onderzoeken die gaan lopen. Want het wordt wel, inmiddels wel heel erg veel. En met welke rijkwijten die onderzoeken nou precies aan de slag gaan? Brengt de minister meerdere scenario's in beeld voor de Tweede Kamer? En... Het, uh, voor de mensen die dit niet weten, dit betekent dat de grote zaal de vergadering begint. Dus het is niet de schoolbel. Nee, het is <laughs> Het tsunami ik stond niet de tv te kijken. maar dat is ook. Ik de Dat Ik te op op Ik Ik ja. Totaal ja. Het De wilde gaat verder van het CDA. Voorzitter, brengt de minister meerdere scenario's in beeld voor de Tweede Kamer? In hoeverre is het denkbaar dat de NAM dan wel de overheid woning in het gebied opkoopt, waarna de mensen de mogelijkheid hebben om tegen marktconforme prijs terug te huren? Hoe ver gaan de gedachten van de minister hierover en wat zullen daar de mogelijk ook de kosten van zijn? Gisteren gaven een aantal inwoners aan bang te zijn en het liefste de provincie direct te verlaten als het huis maar verkocht kon worden. En de vraag is nu, wie koopt er nog een huis in Loppersum of willen gaan bouwen en waarom moet je dan voldoen? Zou de minister nu zelf nog een huis kopen in Loppersum? Voorzitter, mensen uit Noord-Nederland hebben jarenlang het gevoel alleen maar de lasten te hebben en niet te lusten. In hoeverre kan de minister daar eens onderzoek naar doen... Bijvoorbeeld een statisticus uit Drenthe gaf aan dat het ook nog eens kouder is in onze provincie en je dus per saldo al meer verstookt. Nou, dat soort dingen worden die meegenomen. Genomen. Voorzitter, kunt u een overzicht geven van het aantal door gaswinning veroorzaakte aardbevingen per jaar in de provincie Groningen vanaf 1990 en deze indelen in groepen per jaar? Even nog een halve minuut. Dat zouden wij graag ontvangen. Voorzitter... Kunt u een overzicht van de aanbevelingen, bevindingen en overtredingen die bevoegde inspecties zoals staatstoezicht op de mijnen geconstateerd hebben sinds 2002 bij de gaswinning in Groningen doen toekomen aan de Kamer? Voorzitter, op welk moment is de minister of regering gewaarschuwd door bevoegde instanties dat er een risico bestaat op aardbevingen met een magnitude groter dan 3,9? Welke actie is er op elk van deze waarschuwingen ondernomen? Dit geldt ook voor de NAM. Een grote aardbeving. Ik moet naar uw laatste zin. Ja, voorzitter. Een grote aardbeving veroorzaakt door gaswinning. Acht u, maximaal aanvaardbaar risico voor de bewoners van Groningen. Analoog aan de maximale overstromingsrisico's bij dijken. Graag ontvangen wij hier een antwoord op. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Leegte van de VVD. Mevrouw Mulder moet het lampje nog even uit. Voorzitter, dank u wel. Um, drie weken geleden dachten wij dat er niks aan de hand was, dat was niks speciaals. En een paar hectische dagen later, en heel Groningen staat op zijn kop. Maar feitelijk is de situatie ter plekke natuurlijk niet veranderd. De schepperij in Loppersum en de hangende keukens van Appingendang... hangen er nog als symbool van de kracht en de trots van de ommelanden. Maar er is veel onrust ontstaan... vanwege onduidelijkheid over de effecten van aardgaswinning. Onrust aangewakkerd totdat ineens iedereen zich op die effecten van aardgaswinning stort. Kamerleden reizen af naar Loppersum alsof het een rampgebied is. Claims van miljarden vliegen om de oren... en scenario's van instortende in de dijken worden geschetst. En op weg naar dit AO werd ik aangesproken dat de commissaris van de Koningin in Groningen... zijn excuses over de onhandige claim van 1 miljard heeft aangeboden. En wij vragen aan de minister, is dat ook zo? Want daarmee is wat mij betreft die kous uh, uh, af... en kunnen we ons gewoon verder op de inhoud richten van de aardgaswinning. Want ik begrijp de onrust van die Groningers goed. Tijdens de hoorzitting gisteren werd dat als volgt verhoord. We hebben het gevoel dat we niet gehoord worden. En dat, voorzitter, is de kern van de discussie van vandaag. Mensen voelen zich niet gehoord... Er is weinig vertrouwen en sociaal moeten we niet alleen ons aantrekken, maar we moeten vooral iets mee gaan doen. Voorzitter, staatstoezicht op de mijnen heeft naar aanleiding van de laatste grote beving belangrijke conclusies getrokken. En de kern van die conclusies is dat zwaardere aardbevingen kunnen op voorhand niet worden uitgesloten zonder aanvullende schattingen op basis van niet-seismische methodes zoals geomechanische berekeningen. Zulke data zijn momenteel niet beschikbaar. In normale mensentaal, eigenlijk weten we het niet, maar we denken dat er de zwaardere aardbevingen mogelijk zijn. En tijdens de technische briefing werd er ook afstand genomen van vijf andere conclusies van het op de mijnen, zoals de suggestie om nu versneld het productieniveau van aardgaswinning drastisch te verlagen. De belangrijkste reden is dat er geen directe correlatie is gemeten tussen de productiesnelheid en de zwaarte van de aardbevingen. En de andere reden is dat bij een langzamer tempo van winning de periode waarin de aardbevingen plaatsvinden zou worden uitgesmeerd. Minder per jaar, maar wel meer jaren. Het is alsof je moet kiezen tussen luizen of vlooien. Voorzitter, vertrouwen is het kernwoord van vandaag. En het gaat erom het vertrouwen in duurzame, verantwoorde manieren van aardgaswinning. Op welke wijze kunnen we aardgas blijven winnen? Een energiebron die wij nodig hebben voor een betaalbare transitie naar een nieuwe economie. Wat is de visie van de minister op de rol van aardgas in die transitie? Voorzitter, mijn conclusie uit de hoorzitting en de technische briefing... is dat het antwoord op de, deze vraag eigenlijk nog niet te geven is. Het Groningenveld is uniek in de wereld en iedere dag leren we bij. De minister heeft aangegeven dat hij voor december aanstaande onderzoek gaat doen... naar de inzichten die duurzaam verantwoorde winning van aardgas uit het Groningenveld mogelijk maakt. Mijn randvoorwaarde daarbij is de veiligheid van de Groningers. Maar vooral, voorzitter, willen de Groningers vertrouwen hebben... dat het door de minister voorgestelde onderzoek onafhankelijk en adequaat is... Ja, we hebben de data uit het veld nodig en wel zo snel mogelijk, maar we hebben vooral ook nodig dat het onderzoek vertrouwd wordt en dat we dus met de uitkomst van het onderzoek verder kunnen gaan. Vandaar ook dat ik de minister wil vragen of hij een onderzoeksstructuur kan opzetten waarbij de wederzijds vertrouwen is in de onderzoeksgroep, dus de Groningers en de minister en alle partijen die betrokken zijn, want dat is de beste manier dat er ook vertrouwen is in de uitkomst. Hoe waarborgt de minister het vertrouwen in het onderzoek en op welke wijze voorkomt hij dat er onduidelijkheid is over het onderzoek en de opzet daarvan? Graag een reactie en ik overweg een motie op dit punt omdat ik draagvlak en vertrouwen bij het onderzoek cruciaal vind. Natuurlijk kun je meteen een second opinion aanvragen, maar volgens mij is dat tijdverlies een extra kost en kan dat altijd. Heeft nog een halve minuut. Voorzitter, natuurlijk zijn er veel vragen, maar na het bestuderen van de rapporten kom ik tot de conclusie dat de enige relevante vragen pas beantwoord kunnen worden na de studie in het veld zelf. Want daar liggen de antwoorden verscholen, niet in nog meer bureaustudies. En zolang de antwoorden er nog niet zijn, is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen. En ik dank de minister en de NAM dan ook dat zij adequaat hebben opgetreden door direct een fonds van 100 miljoen euro in te stellen. Want een duidelijk signaal dat de minister en de NAM de risico's serieus nemen, kan niet gegeven worden. Wat die laatste zin? Maken. Voorzitter, mijn laatste vraag is of de minister kan aangeven hoe hij in onhandeling is met zich vestigende bedrijven in het Eemshavengebied, die ook geschrokken zijn van het aardbevingengevaar en in hoeverre hij probeert dat het vestigingsklimaat niet negatief beoordeeld wordt. Ik dank u wel. Dank u wel. Uh, dan gaan we naar de heer Van Gerven, die begrijp ik een minuutje langer wil. Okay. Ja, dank u wel uh, voorzitter. De natuur is een bron van rijkdom. En dat geldt eens te meer voor Groningen, waar het gas, het goud van de aarde is. De afgelopen tientallen jaren hebben we dankzij dit Groningse goud 500 miljard verdiend. En het heeft ons welvaart gebracht en comfort. Maar we moeten constateren dat de gaswinning niet zonder risico's is. En de centrale vraag is, wint het rentmeesterschap en de ethiek het van de financiële belangen? Groningen betaalt de toenemende prijs voor de gaswinning. En zijn wij als Nederland bereid die prijs te betalen? De SP vindt dat wij als land die morele plicht hebben om nu letterlijk gas terug te nemen. Vanuit het voorzorgsprincipe en omdat wij Groningen schatplichtig zijn. Wij profiteren van het Groningse gas. En daarbij past een ruimhartige compensatie. En daarbij past ook dat wij rekening houden met de toenemende risico's van aardbevingen. ...want volgens de wetenschap is er een direct verband tussen de versnelde winning van het aardgas... ...en de toename van het aantal aardbevingen en de heftigheid van de aardbevingen. En daarom stellen wij ook voor gas terug te nemen en de winning te temporiseren. Het is zeer ongewoon en opmerkelijk dat minister Kamp het belangrijkste advies van het staatstoezicht op de mijnen... ...neem gas terug bij de winning van het gas om de risico's van de steeds krachtige bevingen af te doen nemen... Dat hij dat advies negeert. Want de afgelopen jaren waren er zeven zware bevingen in tien jaar die sterker waren dan drie op de schaal van Richter. En in diezelfde periode is de gaswinning stapsgewijs opgevoerd van 20 naar 50 miljard kub per jaar. Er is wetenschappelijk een lineair verband tussen beide. Erkent de minister dat? En we weten zeker dat Groningen komend half jaar te maken krijgt met aardbevingen. En we weten zeker dat de kans op een stevige beving, stevige beving tot 5 op de schaal van Richter dat die groot is. 7%. En de SP vindt dan ook dat wij vanwege de veiligheid gas moeten terugnemen. Conform met het advies van het staatstoezicht op de mijnen. En dat de minister bij zijn bezoek aan Groningen economische motieven noemt als reden om bewoners extra risico te laten lopen. Wij vinden dat dat niet kan en zelfs stuitend. De veiligheid van de bewoners in Groningen is niet in geld uit te drukken. En onderschrijft de minister die conclusie. Naast het veiligheidsaspect gaat het ook om de leefbaarheid en de toekomst van Groningen. Wie wil er blijven wonen laat staan zich vestigen in een aardbevingsgebied. In Frankrijk worden bepaalde plattelandsgebieden woestijngebieden genoemd omdat deze ontvolkt zijn en alleen ouderen er nog willen wonen. Is dat de toekomst van Loppersum en andere gemeenten? De NAM is verplicht om de schade te vergoeden... als gevolg van de winning. Niet alleen als het gaat om bodemdaling... maar ook van aardbevingen. En wat de SP betreft... komt er een ruimhartige vergoeding... voor de direct geleden materiële schade aan huizen... zonder al te veel juristerij en dure advocaten. En daarnaast dient er ook een aparte vergoeding te komen... voor de economische schade en voor de ontwikkeling van de regio. Wij stellen voor een apart regiofonds in te stellen. Hoe oordeelt de minister hierover? Dan over het verdere onderzoek en de wetenschappelijke cijfers. De burgemeester van Loppersum was daar gisteren heel helder over. Dat nader onderzoek dat de NAM en het staatsverzicht op de mijnen willen doen naar bodem en alternatieve windtechnieken is op voorhand omstreden. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat, die, dat het onderzoek onomstreden is? Het gaat om hele grote ...belangen die op het spel staan. En in dat veld... ...hoe borgen wij de onafhankelijkheid... ...en de wetenschappelijke kwaliteit... ...van het onderzoek? Hoe gaat de minister die onafhankelijkheid borgen... ...is de vraag. De SP pleit voor het terugnemen... ...voor het gas terugnemen... ...bij de gaswinning... ...in het belang van de veiligheid en de toekomst van Groningen. En natuurlijk... ...dat leidt tot minder inkomsten voor de schatkist. Maar dat gas... ...het goud in de grond is niet weg als we, als we het langzamer en op een veiliger manier winnen. Als we het op een veilige manier het gas winnen... zou dat in de toekomst juist nog wel eens extra geld kunnen opleveren. De Groningers beseffen heel goed dat gaswinning bepaalde offers vraagt... zoals boortorens het afvakkelen. Maar als de veiligheid in het geding is, wordt een grens overschreden... die wat de SP betreft niet overschreden moet worden. Daarom vraag ik het kabinet en de minister het platte economische gewin niet te laten zegenvieren... ...maar te kiezen voor rentmeesterschap en de veiligheid en leefbaarheid van Groningen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het nu het woord aan de heer Vos van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, sinds 1963 heeft Nederland ruim 200 miljard verdiend aan aardgas... ...bovenal aan het Groningenveld waar we vandaag over spreken, maar het einde lijkt nu in zicht... Vanaf 2020 zal de winning afnemen, simpelweg omdat het veld leeg raakt. En de maatschappelijke gevolgen voor de bevolking van Nederland van de winning van het gas zijn significant geweest. Onze infrastructuur, onze verzorgingstaat en onze welvaart, die zouden niet zijn geworden wat ze nu zijn zonder dat gas uit Groningen. Maar tegelijkertijd heeft de bevolking van Groningen, zo kunnen we in ieder geval in retrospectief constateren, als sinds het begin van de winning in toenemende mate te maken gehad met schadelijke effecten van het menselijk ingrijpen in onze natuur, compactie en aardbevingen. De minister die verzond een brief aan de Tweede Kamer twee weken geleden. En die stelde dat onderzoek naar het verband tussen het winnen van aardgas en de kans op bevingen nu stelt... dat zowel de frequentie van de bevingen als de zwaarte van die bevingen toe zijn genomen als gevolg van de winning van aardgas. En die bevingen die zullen in de toekomst nog groter zijn um, uh, als wij uh, doorgaan met de winning van gas op de schaal uh, zoals we dat nu doen. Circa 40.000 inwoners van Groningen leven... ...met ernstige overlast en in angst. Dat hebben we hier van de week ook kunnen constateren, maar ook natuurlijk in Loppersum. En ik wil de minister overigens ook complimenteren voor zijn optreden al daar, waar ik ook bij was. Want hij, heeft, hij, heeft zich, hij is ook zeer goed op de hoogte van de wijze waarop de bevolking te maken heeft... ...met de gevolgen van die gaswinning. Voorzitter, en bij de brief gevoegd advies van Staatssoort op de mijnen... ...zal het gaswinning in het Groningenveld per direct moet worden ingeperkt, zover als realistisch mogelijk. En minister Kamp legt dit advies op dit moment naast zich neer... De minister zal daarvoor goede argumenten moeten hebben, want de op de is verantwoordelijk voor toezicht op het maatschappelijk verantwoord winnen van gas. En graag vernemen ik die argumenten van de minister. De minister gaat in zijn brief vooral in op de economische gevolgen. Hij heeft het gebied bezocht. En, en ik vraag mij dus af in, in hoeverre, voorzitter, het een correcte constatering is dat de minister die economische gevolgen zwaarder weegt dan de belangen van de bevolking. Overigens zijn die economische gevolgen natuurlijk significant. Een impacting van, van, van de winning die leidt tot 2,2 miljard op jaarbasis... als we alleen al 20% terugschalen uh, op dit moment. En uh, als het gaat om het geheel aan winning... dan praat je over 11,5 miljard uh, alleen al voor dit jaar. Vergelijk dat maar eens met een SNS-bank. De minister en minister-president minister Rutte stelden in de media... dat het technisch niet mogelijk zou zijn om de winning te minderen... omdat het hier om laagcalorisch gas gaat... Het ligt echter iets genuanceerder naar de mening van mijn fractie. ...hoogcalorisch gas uit andere Nederlandse velden en uit het buitenland kan met stikstof gebruik worden gemaakt, geschikt worden gemaakt voor gebruik in onze huizen. En graag verneem ik van de minister of hij een dergelijke verandering van onze gasleverantie heeft overwogen en of hij over dezelfde informatie beschikt als mijn fractie. Ook vraag ik de minister of hij heeft overwogen om snel te investeren in het moderniseren van ons gasnetwerk en het veranderen van de eisen aan consumentenproducten zoals gaskooktoestellen en een HR-ketel. Vermindering van winning, voorzitter, is ook op een andere reden niet zo gekke gedachte. Het gas blijft alleen in de grond zitten het is niet weg. We winnen het alleen niet meteen. Het heeft als voordeel dat we bij een omschakeling naar duurzame energie, waar mijn fractie een grote voorstander van is... ...op langere termijn gebruik zullen kunnen blijven maken van het gas om piekbelasting op het net te compenseren. Dus we hebben na 2020 dat gas ook hard nodig. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is van mening dat er nu een onafhankelijk vervolgonderzoek moet komen... ...en het is goed dat de minister ons steen boven wil halen. We stellen echte vraagtekens bij de NAM als onafhankelijk onderzoeker. De slager moet je niet zijn eigen vlees laten keuren. En ik wijs daarbij op, het, op de brief van het SODM... dat de NAM als primair verantwoordelijke partij niet van plan is... om uit zichzelf de gasproductie te reduceren. Voorzitter, we vinden dat de klachten van de bevolking serieus moeten worden genomen. En we hebben in samenwerking met GroenLinks dan ook voorgesteld... om een ombudsman te installeren. Maar ik hoor ook graag voorstellen van de minister op dit terrein... In ieder geval moeten de klachten van de bevolking eh, gehoord worden en kan de minister daarop ingaan in zijn reactie. Voorzitter, het is... Het is de laatste zin. Hè. Ik zit op vier minuut acht en ik heb de stopwoord aangezet gelijk tijdens met u. Ja. Dat klopt heel goed. Ik heb toch één minuut extra als ik niet interrumpeer. Dus ik heb dan toch nog nu nog. Ik had dan nog 50 seconden voordat u hierover begonnen te spreken. Als u mij dat niet vertelt, dan weet ik dat niet. Maar nou, bij deze vertel ik u dat. Okay, ik, vind dat ik vind het geef ik onderwerp ook van Buiten gewoon veel belang, dus ik wil het graag fatsoenlijk afronden. Ja hoor, dat mag. Maar dan had u mij dat even moeten zeggen. <coughs> Voorzitter, in de pers verschenen berichten dat er een compensatiefonds in het leven moet worden geroepen. In mijn gesprekken met de bevolking kwam het woord compensatie maar zelden voor. De bewoners van Groningen willen veilig wonen. En ze willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe denkt de minister hiermee om te gaan? De PvdA vindt dat zorgvuldig onderzoek naar schade en nadeel voor de bevolking op zijn plaats is. En dat moet op vertrouwenwekkende wijze geschieden. Is de minister bereid hiervoor een commissie van deskundige, onafhankelijke en gezaghebbende personen in het uh, leven te roepen? Die commissie moet ook de vraag beantwoorden of en op welke wijze voorzieningen moeten worden getroffen om indirecte schade en nadeel te compenseren. Voorzitter, ik ga afronden. De NAM heeft uh, en de aandeelhouders van de NAM, dus ook de staat, de Nederlanders, hebben veel verdiend aan de winning van aardgas. Mijn fractie is van mening dat de NAM nu in de breedste zin de schade van de gevolgen van de winning moet vergoeden. Compactie en bevingen zijn te lang ontkend en onderschat. Zijn er juridische aangreepingspunten waarmee de regering de winsten uit winning anders kan verdelen... nu er sprake is van grote maatschappelijke als, schade als gevolg van de winning? En kun je stellen dat er onzorgvuldige winning heeft plaatsgevonden... met name door de kraan vanaf 2002 open te draaien en op te schalen van 20 miljard kubieke meter naar 50 miljard kubieke meter winning gas? Wie was er verantwoordelijk voor dat besluit, minister? Zo vraag ik eh, via de voorzitter. Tot slot, en dat is het allerlaatste punt, indien wij moeten besluiten om gaswinning te reduceren, is het dan mogelijk om contracten met andere landen, met derden, met internationale afnemers, op grond van een force majeure of een andere clausule open te breken. Heeft de minister de contracten met de NAM en de internationale afnemers kritisch laten doorlichten op mogelijke aangrijpingspunten? En zo nee, is hij daartoe bereid. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En Mevrouw Van Tongeren heeft een vraag. <tus> Ja, Dank u wel, voorzitter. Ik zou van de PvdA graag willen weten uh, of zij het advies van het staatstoezicht op de mijnen serieus nemen dat de winning drastisch verminderd moet worden dan wel gestopt moet worden. Want de PvdA-fractie in Groningen uh, is een mede-ondertekenaar van een motie die ja, dat vraagt, he, het advies van de staatstoezicht op de mijnen, ondanks alle andere belangenafwegingen zwaarder te laten wegen dan tot op heden. En, ik ben heel benieuwd naar het antwoord van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Vos. Voorzitter, het ad advies van uh, Staatsgezicht op de mijnen... is om de gasproductie uit Groningenveld zo snel mogelijk... en zoveel als het mogelijk en realistisch is, terug te brengen. De minister heeft in zijn reactie gesteld uh, uh, uh, dat hij dat advies op dit moment... naast zich neerlegt, voor zover ik het nu heb begrepen. En ik heb gevraagd aan de minister om argumenten... Uh, waarom hij dat advies naast zich neerlegt? En ik wil graag de beantwoording van de minister afwachten, zoals we dat hier doen in de Tweede Kamer, en dan zal ik uh, uh, verder op uw uh, vraag in kunnen gaan. Maar ik vind het minister nu is dat het woord is. Mevrouw van nog een tweede keer. Ja, en, en mijn fractie vindt het jammer dat de PVDA-fractie dus blijkbaar geen mening heeft of het advies van een inspectie gevolgd moet worden. Want als we kijken naar de debatten over de bankencrisis, blijkt de PVDA-fractie daar wel meningen over te hebben. Hè? Toezicht heeft tekort geschoten, adviezen niet opgevolgd. Dit is een inspectie voor de eerste keer in zijn geschiedenis, voor zover ik weet, waarbij een advies gewoon terzijde gelegd wordt. En dan verwacht ik dat de PvdA-fractie minimaal voor, een, een mening heeft en ook voor het advies van die inspectie opkomt. Zoals de PvdA-fractie in provinciale straten in Groningen wel doet. De Vos. Voorzitter, de PvdA-fractie heeft zich de afgelopen weken met vrijwel in ieder geval deze woordvoerder, heeft zich, maar ook een aantal andere woordvoerders ...hebben zich met vrijwel niets anders bezig gehouden dan deze kwestie, zich buitengewoon de zorgvuldig erin verdiend, in verdiept. Maar deze fractie vindt ook dat we in een parlement zoals hier, dat we dan eerst de regering aan het woord laten... ...de beantwoording afwachten en vervolgens ons, onze mening eh, daarover vormen, want de regering is hier in eerste instantie aan het woord. En ik vind het van GroenLinks een beetje goedkoop om daar nu op deze manier mee aan te komen. Mevrouw Van Veldhoven van D66... Dank u wel, voorzitter. Um, ik hoorde van de Partij van de Arbeid een heel aantal dingen waar ik blij mee was. Namelijk dat ze zich zorgen maken. En dat ze zorgvuldig willen zijn. Um, het, uh, en dat, gas, dat het terugdraaien van de gaskraam niet uitgesloten is. Wat de Partij van de Arbeid betreft. Um, de Partij van de Arbeid zei ook, gas in de grond bederft niet. En dat ben ik van harte met hem eens. En dat was ook voor mij de grond van mijn voorstel om uit voorzorg... de komende tijd, terwijl we dat onderzoek doen, die gaskraam wat terug te draaien, zodat we, nu we dat kunnen... de risico's voor toekomstige bevingen verminderen... en in de tussentijd eigenlijk naar een goede oplossing kunnen zoeken... waarmee we ook de effecten voor de staatskas kunnen beperken. Wat is de reactie van de Partij van de Arbeid op zo'n preventieve maatregel... Die ons, waarmee we tijd kopen voor het vinden van een zorgvuldige oplossing? Ja, voorzitter, als oppositiepartij is het wellicht makkelijk om je mening al in de media te ventileren voordat je de, de, het standpunt van de regering hebt gehoord. Maar ik kom er nog een keer op terug. Als wij nu de gaskraan dichtdraaien, dan kost dat 2,2 miljard. En ik wil graag eerst zorgvuldig weten wat er nu precies aan de hand is. Waarom de minister heeft besloten om dat advies op dit moment naast zich neer te leggen. En daarna kan ik mijn mening erover geven, maar nu dus niet. Mevrouw Van Veldhoven, tweede keer.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 Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw van Veldhoven... die vier minuten heeft, omdat zij al een interruptie heeft gepleegd. Dus dat kon ik van tevoren weten. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gas uit Slochteren was lang een zekerheid... maar sinds afgelopen vrijdag associëren we het vooral met onzekerheid. En wat betekent dat voor de burgers? Eerst hoorden we dat gaswinning geen effect heeft op de bodemdaling... toen dat er geen relatie was met bevingen... toen dat het maximale risico van 3,9 was... En inmiddels allemaal niet waar. Slecht voor het vertrouwen van burgers in de overheid. En dat neemt D66 heel serieus. We kunnen na dit rapport, wat ons betreft, niet door met business as usual. In het rapport van het staatstoezicht op de mijnen over het Groninger veld, gevolgd door de technische briefing en de hoorzitting, kwam het volgende naar voren. Er kunnen meer bevingen voorkomen dan we dachten. De bevingen kunnen sterker zijn dan we dachten. En de enige manier om deze risico's te verlagen, is de productie te verlagen. En de kernvraag van dit debat is natuurlijk allereerst, waarom weten we dat nu pas? Maar dan, wat doen we nu we dit weten? D66 wil uit voorzorg de productie uit het Groninger veld terugbrengen. Wij willen preventieve maatregelen nemen om gebouwen te versterken. En we willen de positie van de individuele bewoner versterken waar het gaat om schadeverhaal. En ik loop deze punten even langs. We willen de gasproductie zo snel mogelijk terugbrengen omdat er een flinke vertraging zit tussen de verlaging van de winning en het verkleining van het aardbevingsrisico. Anders gezegd, we kunnen de beving van vorig jaar niet meer voorkomen... maar die van volgend jaar wel. En de kans op een grote beving neemt toe... naarmate we langer in dit tempo winnen. Dat is des te verontrustender omdat we niet zeker weten... wat de maximale kracht van de beving kan zijn. We weten alleen nu sinds het rapport... dat de grens van 3,9 niet meer realistisch is. En dat de kans op een grotere aardbeving dit jaar 1 op 14 is. En dat is ontzettend hoog als je dat vergelijkt... ...met de kans op een dijkdoorbraak van 1 op 10.000... ...waar de meeste dijken opgebouwd worden. En ik zou de minister willen vragen naar zijn reactie op de hoogte van het risico. Voorzitter, er is meer onderzoek nodig om te bepalen... ...hoe de rest van het gas uit het veld veiliger kan worden gewonnen. Maar in de tussentijd kunnen we de risico's niet zo laten voortbestaan. Voorzitter, volgens mij vragen bewoners helemaal niet... ...om de garantie dat er nooit meer een beving zal plaatsvinden. Mijn vraag aan de minister is... ...hoeveel zou de gaswinning gereduceerd moeten worden om terug te gaan naar het oude risico, van wat de ver... mensen kenden. Dat het de heer Leegse heeft een ja. vraag voor u. Ja. ja, ik ga het natuurlijk niet hebben over de inconsistentie... dat hij aan de ene kant zegt 20% minder... en vervolgens vraagt wat de minister vindt wat minder moet. Want waar ik geïnteresseerd in ben, is de vraag... waarom u zegt dat we minder moeten boren... terwijl van de technische briefing duidelijk blijft... dat de wetenschappers zeggen die conclusie van de staatsvoers op de mijnen... is niet wetenschappelijk te onderbouwen... Het, het aantal aardbevingen blijft ook bij uh, minder winning, alleen dan smeert uit over de jaren. En er is voorlopig geen correlatie gemeten tussen zwaardere bevingen en de snelheid van de productie. Ja. Dus met andere woorden, is het niet gewoon symboolpolitiek wat D66 doet? Gewoon dapper nu roepen, we doen een maatregel. Terwijl de mensen in Groningen helemaal niet weten of er minder aardbevingen komen. Het helpt niks, is wat de wetenschappers zeggen. Mevrouw van Veldhoven. Voorzitter, ik heb de 20% zelf niet in mijn mond genomen. Ik heb gezegd dat ik graag wil dat we onderzoeken hoe ver we terug kunnen gaan in de winning. Wat dat, hoeveel we terug zouden moeten gaan in de winning om terug te gaan naar het risico dat alle burgers kenden. Uh, waar bedrijven ook wellicht een investeringsbeslissing op gebaseerd hebben. En als de heer Leegte zegt dat er geen verband is tussen het aantal aardbevingen en de winning. Dan heeft hij of de afgelopen twee dagen met bananen in zijn oren gezeten. Want het staat gewoon in het rapport en het is uitgebreid aan de orde geweest. En dus is dat ook niet wat ik zeg. Eh. Dank u wel, voorzitter. En daarom is dat ook niet wat ik zeg. Ik zeg dat de wetenschappers aangeven dat er geen correlatie is tussen de zwaarte van de aardbeving en de winning. Wel tussen het aantal aardbevingen en met minder winning per jaar smeert het uit over meerdere jaren. Maar gisteren in Nieuwsuur heeft D66, Dapper 66, komt op voor de Groningers, gezegd 20%. Herhaalt u dat dan nu hier. En gaat dan nog eens aan de minister vragen wat zijn visie is. Het is van 2-1, mevrouw Van Veldhoven. Mevrouw Van Veldhoven. Ja, voorzitter, dan moet meneer Leeger toch de nieuwsur nog maar een keer terugkijken. Dan kan hij zien dat ik die 20% niet in mijn mond genomen heb, dat dat een toevoeging was van de journalist. Ik heb gezegd dat ik vind dat we dus moeten kijken naar hoe ver moet de gaswinning teruggebracht worden om dat risico terug te brengen tot nou, kijkt u het maar naar, tot, uh, uh, uh, tot het risico wat er was. Als je kijkt naar de stukken, dan staat er bijvoorbeeld op pagina 4 van het rapport, staat er in conclusie 8, dat op basis van de gevonden relatie tussen het jaarlijks aantal aardbevingen, de productie en de productiesnelheid, de productiesnelheid tot circa 12 normaal BCM per jaar verlaagd zou moeten worden, om het risico op aardbeving te minimaliseren. Ik moet je wel iets korter antwoord geven. Ja, ik leefde heel echt even, want dan weet ik ja, precies dat, waar dat vandaan voet, komt. Dat als, je, als, als er een lineaire relatie verondersteld zou worden, dan zou je kunnen uitkomen op een reductie van 20%. Um, maar ik heb bewust, omdat ik die vraag natuurlijk niet kan beantwoorden of dat lineair is, zelfs die 20% niet in de mond genomen. En ik vraag daarom aan de heer Kamp waar moeten wij aan denken, zodat we met elkaar feitgebaseerd een discussie kunnen voeren. Goed, gaat u verder met uw betoog. Dank u wel, voorzitter. Um, ik vraag dus aan de minister hoeveel moet dat teruggebracht worden om terug te komen bij een risico van ongeveer 3,9. Omdat niemand vraagt om een garantie dat er nooit meer iets zal gebeuren. Voorzitter, ik zou ook graag willen weten welk effect zou dat dan kunnen hebben op de gasleveranties en de staatskas. De minister doet daar sterke uitspraken over zijn brief en die zou ik graag nader onderbouwd willen hebben. Voorzitter, kan het onderzoek naar de maximale kracht en het veilig winnen uh, voor de zomer klaar zijn en hoe borgen we de onafhankelijkheid van dat onderzoek? Voorzitter, dan het beperken van de te verwachte schade. Door winning in het verleden kunnen we nu bevingen verwachten. Er zijn dus nu al risico's waar we niets aan kunnen veranderen en we moeten snel kwetsbare gebouwen versterken. De NAM heeft verzekerd dat er meer dan 100 miljoen is. Dus vraag ik de minister, moet ik de uitspraak van de NAM lezen als zoveel als nodig? Onderschrijft hij dat? En hoeveel huizen, dijken, bedrijven, wegen en scholen gaan we daarmee zekeren voor de zomer wanneer er een beving verwacht wordt? En in welke mate is hij bereid om ook inderdaad funderingsvraagstukken daarbij te nemen? Is de minister bereid tot een actieplan om alle mogelijke kwetsbare objecten in de regio te screenen op bestendigheid? En dan het versterken van de rechtspositie van de bewoner. Voorzitter, bewoners die schade aan hun huis hebben... zijn afhankelijk van expertise van derden om dit correct af te handelen. En dus moeten de taxateurs onafhankelijk zijn. Concrete vragen aan de minister. Bent u bereid om in overleg met de NAM te komen tot onafhankelijke taxateurs? Een uitbreiding van het fonds bodemdaling... zodat daaruit ook bevingsschade kan worden vergoed. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En bent u bereid om te komen tot een geschillenloket? Dank u wel. Dan kan ik mijn slot nog relatief uh, uh, rustig afmaken. Voorzitter... Voor D66 is dit rapport een wake-up call. Niet alleen voor het tempo van de gaswinning uit het Groninger veld, maar ook voor de mate waarin onze economie is opgebouwd rondom fossiel en aardgas als belangrijkste energiebron en vertrekpunt. Voorzitter, vandaag staat de veiligheid centraal en terecht. Maar we zullen ook met elkaar op een ander moment in het kader van onze discussies over de energietransitie moeten spreken over een aardgas-exit-strategie. Ook dat is voor mijn partij het signaal van dit rapport. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan zijn we toe aan mevrouw Klever van de PVV. Dank u wel. Voorzitter, Groningen is letterlijk en figuurlijk geschokt... door de toename van het aantal aardbevingen als gevolg van de gaswinning... Wat betreft de PVV is het aannemelijk dat deze aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen We horen daarom graag van de minister waarom hij het advies van de staatstoezicht op de mijnen om minder gas te winnen En zo de kans en het risico op zwaardere aardbevingen te beperken niet volgt In het ergste geval gaat het om mensenlevens, zo heeft de minister zelf gezegd Welke zwaarwegende redenen heeft hij dan om dit advies te negeren? Voorzitter, de PVV is van mening dat de Nederlandse staat via de NAM burgers en bedrijven die schade oplopen als gevolg van bevingen voor 100% schadeloos moet stellen. Dus niet 100 miljoen zoals de minister voorlopig heeft toegezegd en ook niet 1 miljard zoals de provincie vraagt. Maar 100% van de schade die burgers en bedrijven oplopen dient te worden vergoed. De Nederlandse staat heeft honderden miljarden euro's verdiend aan het gas uit Groningen. Het is daarom een kwestie van fatsoen om de schade die het gevolg is van die gaswinning ruimhartig en snel te vergoeden. Groningen is voor ons, en ik neem aan ook voor de minister, geen windgewest. Naast een volledige schadevergoeding is het belangrijk dat we onderzoeken hoe de gaswinning wel, wel veilig kan verlopen. Volledig stoppen met het winnen van gas is in alle realiteit financieel gezien heel moeilijk. Alhoewel, voor de door dit kabinet zo gewenste verduurzaming is de komende jaren wel 15 miljard euro beschikbaar voor onder andere windmolens. Kennelijk is er dus wel geld genoeg, maar dat er terzijde. Hoewel het stoppen met de gaswinning financieel gezien dus heel lastig is, is het duidelijk dat de minister kosten nog moeite moet besparen om te onderzoeken hoe de gaswinning wel veilig kan gebeuren. Nederland loopt over van de kennis als het gaat om het winnen van gas. Wij vertrouwen erop dat de minister deze kennis gebruikt om op korte termijn de bewoners en de Kamer te informeren hoe, de, hoe we de winning van gas veilig kunnen laten verlopen. Voorzitter, tot slot stellen wij er prijs op om te constateren dat de minister deze zaak zeer serieus neemt en direct naar Groningen is afgereisd om met de betrokken bewoners te spreken. Waarvoor onze dank. Na deze goede woorden is het nu tijd voor goede daden. Deze goede daden bestaan voor wat betreft de PVV uit de volgende acties. Een ruimhartige schadevergoeding voor de gedupeerden van de bevingen. Een snelle oplossing voor de vraag hoe we de gaswinning veilig kunnen maken. En een onafhankelijk onderzoek naar de risico's die burgers en bedrijven nu lopen. Plus de maatregelen die we moeten nemen om die risico's uit te sluiten. Dat onderzoek zouden we graag op korte termijn ontvangen en niet over een jaar pas zoals de minister van plan is. Voor de PVV gaat de veiligheid van de burger boven alles. Dank u wel. Wel, dat was uh, heel uh, efficiënt, zullen we maar zeggen. De heer Dijkgraaf van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, iedereen zal het met mij eens zijn dat de inwoners van Groningen niet in de kou mogen. Dat we de inwoners van Groningen niet in de kou mogen laten staan terwijl de rest van Nederland er warmjes bij zit. Dat is een hele mooie zin. ...maar de minister zal dat onderschrijven... ...en mijn collega's zullen dat ook onderschrijven... ...de aanwezigen zullen dat ook onderschrijven... ...de grote vraag is natuurlijk... ...niet die mooie zin... ...maar hoe geef je dat nou precies handen en voeten in de praktijk... ...wat voor conclusies... ...verbind je eraan? En wat voor ons essentieel is... ...dat eerst de feiten op een rij gezet worden... ...en wat mij dan opvalt... ...is hoeveel onzekerheid er is... ...over die feiten... ...we hebben prachtige presentaties gehad deze week... Het maximum van vijf. Ik zou de minister daar wel over willen horen. Het zijn schattingen gebaseerd op internationale literatuur, theoretische aannames. Volgens mij is de conclusie dat niemand uit kan sluiten dat het maximum groter kan zijn dan vijf. Dan zeggen een aantal collega's ja, dan moet je het voorzorgsprincipe hanteren... en als dan die aantal bevingen toenemen en de zwaarte neemt toe schroef dan de productie terug. Tegelijkertijd hoor ik wetenschappers zeggen... ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar er zijn 300 boorputten. Het gaat eigenlijk niet eens zozeer misschien om de druk in het veld... maar om de drukverschillen op die breuken. Als je de ene dichtdraait en de andere niet... dan zou het aantal aardbevingen en de zwaarte wel eens toe kunnen nemen. Hoe kijkt de minister daartegen aan? Want het is niet zo simpel om te zeggen... van: nou, we doen 20% minder of 40% minder en dan gaat het ook goed. Er is wel een correlatie... ...in die data, maar ik heb wetenschappelijk altijd geleerd... ...dat correlatie geen causaliteit is. En dat is heel iets anders, want er moet een oorzakelijk verband zijn. Is er daadwerkelijk, vraag ik de minister, causaliteit aangetoond... ...tussen het leegpompen van het veld... ...of tussen het leeg raken van het veld en het aantal bevingen? Volgens mij kun je dat wetenschappelijk helemaal niet... ...op basis van statistiek onderscheiden. Kortom, voorzitter, ontzettend veel onzekerheden En dan pleit iedereen, wij ook, voor aanvullend onderzoek, geologisch onderzoek. Dat geeft meer duidelijkheid. Ik zou de minister willen vragen, verwacht hij dat aan het eind van het jaar... er met 100% zekerheid gezegd kan worden hoeveel aardbevingen er de komende jaren plaatsvinden... en met welke zwaarte. Volgens mij is het antwoord nee. Nimmer die onzekerheid blijft bestaan. En dan is de kernvraag die ik heb voor de minister... Hoe gaat het ministerie om met de inherente onzekerheid die er gewoon is, zowel ten aanzien van het aantal bevingen als ten aanzien van de zwaarte? Ik maak overigens, mevrouw de voorzitter, geen gebruik van mijn interruptie. Minuten wel. Ja, dank u wel. Um, voorzitter, dan... ...is natuurlijk wel een belangrijke discussie. Stel dat we op een gegeven moment zouden kunnen zeggen... ...voor de veiligheid is het beter toch... Dat ...als we dat beter onderzocht hebben... ...dat moet volgens mij eerst gebeuren... ...dat we die hoeveelheid terugbrengen. Dan zegt de minister terecht... ...van ja, maar dan hebben we wel een groot probleem. Want als je kijkt naar de korte termijn financiën... ...ik heb gisteren het SNS-debat mogen doen... ...dan wordt simpelweg gezegd... ...van ja, die 3,7 miljard staat in geen verhouding... ...ja, die 3,7 is al een gigantisch probleem. Laat staan een structurele vermindering van de inkomsten... Dat moeten we wegen als politici. Ik wil de minister vragen hoe hij daarmee omgaat. Want eigenlijk, als je dat nou met een Timmermans oog bekijkt... dan zeg je van ja, dat is alleen maar een korte termijn probleem. Want het is of nu minder en straks meer... of nu meer en straks minder. De minister van Financiën zal het met ons oneens zijn. Want die zegt van ja, dat is leuk... maar die begroting volgend jaar die moet wel voldoen aan die Brusselse normen. Toch wil ik de minister vragen hoe hij daartegen aankijkt... en hoe hij dat weegt met de veiligheid. Voorzitter, de afhandeling van de claims, gebrekkige informatievoorziening. Wij horen veel klachten erover. Hoe gaat de minister dat verbeteren? Er is ook veel onvrede over de schade, de taxatie, de vergoeding daarvan. Wij zouden wel willen pleiten voor een ruimhartigere vergoedingsregeling en voldoende budget daarvoor. Hier moet toch echt een scheut geld en toeschietelijkheid bij wat ons betreft. En is de minister bereid om een onafhankelijke instantie toezicht te laten houden op de afhandeling van die claims? Want het vergroot wel de onvrede bij de mensen en terecht. Tot slot, voorzitter, de risico's voor de waterveiligheid en de industrie bij Eemshaven. Wat ons betreft sneeuwt hij een beetje onder bij de rest van de discussie. En wij vinden het wel een essentieel punt, ook natuurlijk in het belang van alle inwoners die daar wonen. De dijkverzakkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn... Is de minister bereid om in overleg met het waterschap en het ministerie van INM te kijken wat nodig is? Dank u wel. Dank u wel. En dan tenslotte mevrouw Dick Faber van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Vorige week was ik in het gebied om te spreken met bewoners en de burgemeester van Loppersum. En ik heb de bewoners gesproken, hun emoties gezien, soms ook hun angst. En ik heb de schade bekeken die door de bevingen is veroorzaakt, zowel aan woningen als aan monumentale panden. De brief van de minister van 25 januari heeft geleid tot veel onrust in het gebied. Duidelijk is geworden dat de productie vanaf 2000 verdubbeld is... en dat daarmee ook het aantal krachtige aardbevingen is toegenomen. Er kunnen zwaardere bevingen optreden dan tot nu toe werd aangenomen. En er is een jaarlijkse kans van 7% dat een zwaardere beving zal optreden. Ik begrijp dan ook de ongerustheid, soms zelfs de angst van bewoners. De ChristenUnie stelt hun veiligheid voorop bij alle besluiten die genomen worden... Voorzitter, ik wil de minister complimenteren dat hij twee dagen in het gebied is geweest om ook met de mensen in gesprek te gaan en de schade te bekijken. En ik heb gehoord dat dat enorm gewaardeerd is. Waar ik echter van ben geschrokken is de uit gebrekkige communicatie tussen het Rijk, de provincie Groningen, de veiligheidsregio en de gemeente Loppersum over het onderzoek van het staatstoezicht op de mijnen. Ook het KNMI en de NAM hebben onderzoeken uitgevoerd. Maar nergens lees ik dat het ministerie hierbij betrokken was wist de minister zelf al van dit onderzoek. En wat gaat hij doen om de communicatie met de regio te verbeteren? Bij de gaswinning zijn veel economische en financiële belangen gemoeid. Desondanks adviseert het staatstoezicht om de gasproductie... uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk... en zoveel als mogelijk en realistisch is, terug te dringen. De minister legt dit advies nu naast zich neer... en wil eerst aanvullend onderzoek verrichten. En ook voor de ChristenUnie is het belangrijk dat dit een onafhankelijk onderzoek is en dat het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Als je angst hebt, dan kan een jaar heel erg lang duren. Onderzoek dat gericht is op de sterkte van toekomstige bevingen en maatregelen... om de intensiteit van die bevingen te beperken. Maar voorzitter, daarbij wordt steeds uitgegaan van gelijkblijvende productie. Ik vraag de minister om te anticiperen op een mogelijk besluit om de productie te verlagen... en de juridische, maatschappelijke en financiële mogelijkheden en onmogelijkheden daarvoor in kaart te brengen... ...en de Tweede Kamer daarover te informeren. Ik vind dat de minister het advies van het staatstoezicht... ...nu veel zwaarder moet meewegen in zijn besluitvorming. En de ChristenUnie wil dat we hier het voorzorgprincipe toepassen... ...en de productie verlagen, zolang alle onderzoeken nog lopen. De gaswinning is belangrijk voor Nederland... ...maar het mag niet zo zijn dat de bewoners van Noordoost-Groningen... ...daarvan de dupe worden. Natuurlijk is het belangrijk dat de schade adequaat hersteld ...en ruimhartig vergoed wordt. Dat is wel het minste is de minister bereid vanuit zijn verantwoordelijkheid toe te zien op objectieve en transparante schadeafhandeling. Ook vraag ik aandacht voor de waardedaling van de woningen, waarnaar nu onderzoek wordt uitgevoerd. Is het waarborgfonds uit de mijnbouwwet of de wet nadeelcompensatie hiervan toepassing... ook voor bewoners die uit het gebied willen wegtrekken, maar hun huis niet kunnen verkopen? De dijken en andere waterstaatkundige werken vormen een bijzonder aandachtspunt wil de minister vanuit zijn positie bevorderen dat er een regeling komt tussen de NAM en het waterschap... zodat die kosten niet op de inwoners in het gebied worden afgewenteld. Het is mooi dat er 100 miljoen beschikbaar is voor preventieve maatregelen. Maar hoe realistisch is het om bestaande woningen te beschermen tegen schade door bevingen? En dan wil ik ook nog wijzen, voorzitter, op het waardevol cultuurhistorisch erfgoed in het gebied. Alle economische activiteiten. Gisteren hoorden we al bij de ronde tafel dat investeerders zich terugtrekken... En ik wijs ook op de kolencentrale en andere risicovolle bedrijvigheid in de Eemshaven. De ChristenUnie hier in de Tweede Kamer, maar zeker ook de Groenigse Statenfractie... stelt voor dat er een regiofonds in het leven wordt geroepen. Investeringen via een regio regiofonds houden het gebied aantrekkelijk voor burgers en bedrijven. En wat is er mooier dan aardgasbaten inzetten voor de energietransitie en Energy Valley... En we hopen dat de minister dit voorstel omarmt. En ik begreep dat de SP inmiddels ook dat standpunt is toegedaan. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we daarmee precies binnen de tijd gekomen aan het einde van de eerste termijn van de Kamer. Ik dank alle Kamerleden voor hun inbreng. Ik schors een paar minuutjes zodat de minister de boel even kan ordenen en wij even de benen kunnen strekken. En we beginnen precies om 11 uur weer.